Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Politieke partijen en belangenverenigingen hebben kritiek op de energiemaatregelen van het kabinet. Zo vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de maatregelen ontbreken voor de zwaarst getroffen bedrijven. Andere lobbyclubs hebben moeite met de manier waarop het kabinet de maatregelen wil betalen. Daarvoor worden onder meer...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 Nieuw-Zeeland heeft een noodtoestand uitgeroepen in de hoofdstad Wellington. De stad kreeg afgelopen dag een record hoeveelheid regen te verwerken. Volgens de burgemeester viel het drie keer zoveel regen als de zwaarste regenval die de stad ooit heeft meegemaakt. Door de regen waren er overstromingen. Op beelden is te zien dat auto's zijn meegesleurd en dat de straten besmeurd zijn met modder. Daarnaast ontstonden er aardverschuivingen waardoor huizen zijn beschadigd. In Salzburg in Oostenrijk is een bus een supermarkt binnengereden. Daarbij is een persoon om het leven gekomen en zeven anderen raakten gewond. De bus reed dwars door de glazen gevel van de supermarkt in Salzburg. Het gaat om een trolleybus, een elektrische bus die zijn stroom haalt van een bovenleiding. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Volgens de Oostenrijkse omroep Orf lijkt het erop dat de chauffeur de macht over het stuur verloor... op een rotonde vlak voor de supermarkt.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 Af en toe zon en 10 tot 13 graden. Maar aan het eind van de middag daar is hij wel de regen af en toe. Morgen wordt een dag met veel zon. Het blijft dan droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ladies and gentlemen. Het is mijn plezier te you. He's a vriend van mij. Yes, yes, I am. En hij goes by the name. <laughs> Justin.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 She knows bright brown eyes With tears coming down so I said to She deserves a crown But where is it now? Mama, listen Cinderita, I feel for you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 girl oh. in the longer who ever have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 Don't it Come on. It feels like something Yeah. Yeah. Come up. on. So can Yeah. leave Yeah. Yeah. I don't know, Yeah. should sure to good. Sing Yeah. Yeah. one more God. time It feels like Yeah. Yeah. Weer een lekker begin van uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. Ladies. Hier vanuit Zandvoort, uh, Studio Tolweg uh, Tina, waar we nog steeds zitten. En Piet in Beverwijk vandaag. Bij de wedstrijd uh, Jong Hercules tegen SV Zandvoorts. Piet, met uh, dat het daar uh, natuurlijk inmiddels uh, rust is. Uh, en dat het 1-1 staat. Uh, zometeen over een uh, kwartiertje of zo gaan we weer bellen, Dolly. Ja, dan gaan we weer even contact opnemen om te kijken hoe het ervoor staat. Uh, ja.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 Ja, die zijn er altijd.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 Ik denk, nou dan gaan we als derde plaats, uh, plaats in de tweede uur gaan we ook uh, rustig aan doen met deze van Christa de Burke. Ah, mooi. En de lady in red. Ja yeah, mooi. I've never zien you looking so lovely as you did to mij. I've never zien je shine so bright. Mm -hmm.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 Lady! Uh, de rustige muziek ook prachtig kan zijn, Dolly. Dat is dus deze, Christopher Burke en The Lady in Red. Prachtig. prachtig. Heerlijk dat we die weer even uh, konden draaien zo, uh, op de Sanfordse Radio. Had, als ik het had geweten, had ik mijn rode jurkje aan. Als de zon schijnt en uh, als jij je rode, rode jurkie jurkie aan hebt, <laughs> Ik heb wel mijn rode neus op de microfoon uh, zitten. Weet ja, je ja nou? dat dus wel? wel. Ja. Maar <laughs> ik ben geen plop. lady, dus uh, dat schiet ook niet op. Nee, je bent gewoon een vent met een rode plop. Een vent, zo is <laughs> het. Douwe. En die vent gaat aan jou vragen wat, uh, wat uh, je wilt vertellen over het Sanfordse uh, Nieuws.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 Vertrokken is naar een andere locatie. Ja, ik krijg steeds de voicemail. Oké, dus oké, okay, ja. oké. Okay, okay. nou. nou, we horen het zo meteen. Kijken of uh, Piet is bereikbaar. Ja. Net het zonnetje hier in Zandvoort. En dan, dan wou ik bijna zeggen zonplaat vanuit uh, de speakers van jouw favoriete Strampavioen. En dan lekker genieten van het uh, mooie weer hier in Zandvoort. En uh, Painter sky blue zou ik uh, bijna willen zeggen. Heb jij ook al zon gehad uh, Pieter in uh, Beverwijk of valt het een beetje tegen? Nou ik moet je eerlijk bekennen, het zonnetje komt hier net door. Ik sta hier met een oude trainer van S.V. Zandvoort, Arbery Bakpli. En uh, die komt eens even kijken hoe het gaat met de oude club.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 Inmiddels is wel een Bissel hebben toegepast. Otman Vertoet is uit de spits verdwenen En we hebben achterin een, een nieuwe invaller voor Dani Tirgoff. Voor uh, eerder uitgevallen ja, Berk Belenkamp staan. Om het talk, de redding ging dicht te houden. Corner van rechts. Castille neemt hem. Oh, oh, oh, oh, oh, nee. nee. Keeper pakt hem. En deze kans ging voorbij. Dus we zijn.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 En dan gaat... Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, het blijft 1-1, dus laten we even weer teruggaan. Als het daar nog is, meld ik me om dan allemaal bij te, jullie bij te praten. Ja, Piet, ja, Piet nog één vraagje we van, van mij hebben. U überhaupt wat aan uh, één punt of uh, ja, is het dan ja, voor ja, beide kijk, partijen helemaal niet fijn? Nou ja, dat hangt een beetje af van die andere partij die aan de gang is. Dat is de nummer 4 van onderen tegen de alleronderste Muiden. En, en als daar één van die... Uh, als die, die, die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 Voy si todo está en mí para renacer, tengo que cambiar este caminar. será de mí? Quiero ya estar bien. Siento colores fluir. Enciende la llama en... Soy más capaz de lo que creí. dit een soort uh, muziek. palafanis van Isselhoorn en uh, Toda Ami. Hier uh, zo, gezondheid. gezondheid, gezondheid, gezondheid. Oei, oei, oei, oei. oei, oei. Dat was een heftige. Je bent toch niet allergisch voor me of zo, hè? Oh, dat, uh, dat zou zo makkelijk kunnen, want je komt je kom steeds dichterbij. Uh, ja, en mijn neus gaat steeds meer Ja, nou ja, of, dat, of het komt door de plopper uh, die je voor je hebt. Door je rode plop. De, de, de, de, oh, mijn plop. Plop. Ja, plop. Ja, ik heb een zwarte plop. Je hebt een zwarte plop. Ja. Daar staat ZFM op.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 Toch graag. Nou, nee, je moet gewoon blijven luisteren. Ja, maar. Radio... Oh, dat kan ook. Terwijl je. Ja, in de auto kan je ons aanzetten. Een radio's ermee of zo. Ja, de DHB zo is of het. Ja, ja, zo is het. Ja. Ja, ja, klopt. Ja, toch? Yes, sir. Yes. Nou, dan uh, de... gaan we meteen naar de evenementjes.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 nou, er staat nergens dat je dan een taart nou, krijgt. Ik, zit, ik vroeger, vroeger, vroeger Kreeg je daar een taart? Ik zit het voor? ook te lezen. Oh. Nee, dat zijn ze een paar jaar geleden oh, mee Een paar jaar geleden zijn ze ermee gestopt. Jezus, toen kan moest, je even... de, moest de organisatie hun een rondje dorp doen en zo, ja. en dan nog beoordelen welke nou het leukste is en dergelijke. welke het eerste was, toch? Welke het eerste was. Ja. Oh, nou, dan moet je vroeg je bed uit.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 Ja, maar toch niet s ochtends vroeg? Nee, of maar de, de die dag daarvoor... Die, die en dan weet je dus, uh, op die dag... we. Uh, oh, daar staan de mensen met het lintje hebben gekregen, En de mensen die het lintje hebben gekregen... Die staan bo staan bovenaan, bovenaan aan, uh, samen met de burgemeester en uh, de wethouder. Oké, oké, oké. Nou, ik, ik kom niet hoor, ook al heb ik een lintje. Ik ga niet uh, bovenaan staan. Nou, uh, blijf lekker thuis...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 Van jutten uit armoede naar bewustmaking van gejutte spullen, zoals onder andere als schadelijk voor het milieu en hergebruik. He? Dat, dat is nu. Ik weet nog wat we ik vroeger met mijn vader uh, gingen we houten uh, houten uh, jutten voor de kachel. De kooltjes. Ja, had iedereen ja. nog een kachel, hè? Ja, dus, uh, ja, dat, ja, uh, ja.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 Ja, zoals als de voer en voor uh, mij formidable. Lekker hoor, om die uh, muziek uh, te draaien hier op de radio. Waar ook mijn best zijn is uiteraard de voetbalwedstrijd uh, daarin in Bevenwijk. Tegen Jong Hercules speelt de SP Zandvoort. Nou, net hadden we Piet, stond er nog 1-1. Maar we hebben goed nieuws. Want inmiddels staat het 1 tegen 2 SP Zandvoort voor. S Straks gaan we weer naar Piet schakelen voor het vervolg van die wedstrijd. En of we die uh, voorsprong daar op het veld in Beverwijk weten vast te houden. Everybody all around the world. Stand up, Humble Brothers.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 to place If met I Only Could. We gaan weer naar Beverwijk toe. Jong Hercules, hoe staan we ervoor, Piet, daar? Nou, de lucht, de zonnetje wordt steeds veller en in de 23e minuut zijn we op voorsprong gekomen is het Dat is goed nieuws. En cornerballen, zijn een beetje een scrimmage over en weer en op Nijtselberg gaan we het laatste tikje tegen de ballen aan. De keeper liet hem een keer los en nog een keer los. Het laatste tikje tegen de ballen en we staan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 Dan zit ik meer te denken aan een derde golvenzond, dan aan die 2-2, alhoewel we op ons hoede moeten blijven en zijn. Dus uh, we, ja, we gaan echt, we zijn echt, dat, die ploeg die zakt helemaal een beetje weg, lijkt het Maar we gaan, we, gaan, we gaan ervoor voor de overwinning, we staan op dit moment 2-1 voor en nog 10 minuten te spelen. Ik hou jullie op de hoogte.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 Ja, als ik uh, Marlene Serps hoor... moet ik uh, meteen aan het uh, kunstwerk of kunstwerken denken... die ze aan de boulevard had. Ja, is ja. Dat, uh, no ja. Wat is daarmee gebeurd eigenlijk verder uh, destijds? Uh, ja, de, de, de boulevard uh, van, van Marlene... hoe noemden ze het ook weer? Boulevard Marlene hè? heette het, geloof ik. Ja, maar dat, dat weet je... er werden zoveel beelden verruineerd. Um, en uh, er is zelfs een beeld gestolen...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 Zeker weten. Dus, dus uh, ik zou zeggen, jongens, strooi je maar. Strooi je maar met het zonnebloemzaad. Ja. En dan samen met de vlaggetjes van 200 jaar. Badplaatsen. Nou, oh, nou, nou, nou, nou, hoe mooi zie je het plaatje voor? Ja, ja. daar kan de streek niet tegenop, hoor. <laughs> <laughs> nou, het bollenstreek... Uh,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 Wauw, altijd weer een uh, plaatje elk jaar. Zeker. Ja, in Salford hebben we ook een paar uh, bloembolletjes, zullen we maar zeggen, hè? Toch? <laughs> ja, ja. <laughs> oké. Okay. Right no me sleep just yet, I know, I know. It's right here in the shower Why do I want to get off? Don't wanna leave just yet I know, I know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 we vertelden net dat ss uh, SSO-voort met uh, 2-1 uh, daarvoor uh, uh, stond. En als ik een beetje het uh, een ander bereken zouden ze nu aan het eind van de tweede helft uh, moeten zijn. En we gaan even proberen of we contact uh, kunnen krijgen met uh, Piet zo uh, vlak voor het nieuws. Als het niet lukt, dan, uh, dan uh, doen we het uh, na het nieuws. Maar volgens mij hebben we Piet uh, onder de knop. Piet, hoe is het daar? Nou, spannend en spannend en spannend. Het is, uh, we zitten in de laatste fase... En uh, we staan nog steeds met 2-1 voor. En het is nu echt de laatste minuten. Het is echt heel spannend nu. Ze vechten als leeuwen en ik denk nog dat we al in, in de overtuiging. Nou, ik ben niet of gaan, wat geweest en wissels, Maar we staan 2-1 voor nog en de uh, jongeren zetten natuurlijk alles op alles nu. En het is de als je snijden. Nee, ja, Piet, wij moeten even naar het uh, nieuws toe. Als er uh, wat te melden is, dan horen het wel weer van je. Dankjewel, hè? wel. oké. Okay. En laten we hopen dat het uh, daar, uh, ja, inderdaad, die voorsprong, dat dat uh, zo uh, blijft.